De groep moet het land uit, maar zegt terug te komen om hun erfgoed terug te halen. Het beeldje bleef onbeschadigd. Het wordt komende week teruggeplaatst in het Afrika-museum. Het Amerikaanse bedrijf Nvidia, producent van grafische kaarten, neemt chipontwerper Arm over voor maximaal 34 miljard euro. De chips van Arm worden gebruikt in bijvoorbeeld smartphones en slimme huishoudelijke apparatuur. Van huis uit Britse bedrijf is nu nog in Japanse handen. De overname moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. De OV-bedrijven beginnen een publiekscampagne... zodat meer mensen trein, tram of bus pakken. Het aantal reizigers ligt nu op 50 tot 60 procent... van het niveau van voor de corona-uitbraak. Voor het einde van het jaar willen ze op 80 procent zitten. In de campagne benadrukken ze dat het OV veilig is... en dat er meer op het dragen van een mondkapje zal worden gecontroleerd. Het weer, zonnig en ook wat sluierbewolking...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, Zandvoort ja, en zomerheers. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Live. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag de komende twee uur de plaatjes voor u draaien. We begonnen met Ellen Tendamme en de Magpie Band. En die zongen Tour de France, de Nederlandse bewerking van Les Passagers van Berry. Uh, en dit, uh, deze bewerking is op dit moment de openingstune van de avondetappe. Zoals gebruikelijk de komende twee uur weer muziek uit alle windstreken... en uh, in uh, veel talen met een vleugje Tour de France uh, oude bekende nummers... door dit programma heen geweven. De volgende artiest die klaarstaat is dan een Fransman Tour de France, niet waar... Charles Navour met habillez vous Habillez-vous, car je vous préfère vêtu Pour mieux imaginer de vous Tous les contours, les attributs Avant de vous étreindre nu Habillez-vous, que pas un coin de votre chair Ne révèle sous vos dessous Ces jardins secrets dont j'espère Élucider tous les mystères de vos chevilles jusqu'au cou, restez couverte. Je veux faire, je vous l'avoue, mains inexpertes De vos trésors, de vos atouts, la découverte Habillez-vous Habillez-vous, car plus le ciel est interdit Plus on est loin du paradis Plus on veut en avoir des fruits Explorateur de vos attraits Je veux parcourir vos froufrous Pour en découvrir sans délai Les coins d'ombre les plus secrets Habillez-vous Pour que malhabile et tremblant fou de l'amour que je vous voue Avec ferveur et tendrement Je vous effeuille lentement À l'état bout de cœur et d'âme Plus je dois forcer Tout de votre corps, vous me donnerez plus encore envie de vous. Habillez-vous, habillez-vous jusqu'au moment où plein des mois. Vous disant tu au lieu de vous, tu entends de soudain ma voix te dire au lieu d'habillez-vous. En dat was Paul, uh, dat was Charlas Navour met Habillez vous? Uh, zoals uh, iedere maandag uh, is er ook vandaag een artiest van de dag. En dat is Paul de Leeuw. Een van de mooie, hij heeft vele mooie nummers gemaakt. Maar een van de mooie, vind ik, uh, is het nummer Naar het Zuiden. Waarin hij bezinkt dat wanneer de dagen hier weer uh, korter worden. Het licht afneemt, uh, het sneller donker is, het kouder wordt. Wat hij dan zo verlangt naar het zuiden. En hij zingt dat samen met de Portugese zanger Fernando Lamerinhas. We gaan luisteren naar Paul de Leeuw. En naar het zuiden. Zoeken een lindo soljaar. Jon Bogen was geschetst. Naar het zuiden rond, nu de liefde zo bekoeld zond, dat ze niet meer tot de stoel. En en zomer, in the rain is in ons bloed weer sneller stromen. Had we zo de liefde onvermijdelijk. nu zo, maar maar zo de verlang naar het zand. Dat was Paul de Leeuw samen met Fernando Lamaneiras. De ultieme singer-songwriter, vind ik tenminste, staat nu klaar. En dan heb ik het over Leonard Cohen. Samson in New Orleans, van zijn laatste CD die hij gemaakt heeft. prachtige Leonard Cohen met Samson in New Orleans. Dan nu wat in het uh, Duitse genre. De Oostenrijkse uh, zanger Andreas Gabalier met Vergis die heimat nie. Auf der Wiesen und am alten Birkenbaum steht der Banker in der Erde, das haben gesessen ganz allein von der Kindheit hast der wie aus einer anderen Welt und dass man mit so wenig zufrieden war. Du hast mir Lieder und früher und des Meppfe verschnitzen gelernt ehrliche und echte werte für ganzes leben mein Enkel ich bin stolz auf die geh wohin der wind die treibt nur des eine mecher die die heut noch so. Vergiss die Heimat nie, met puur i wort auf die. Bist du wieder, wieder kommst, ier dir ich da lang für die. Vergiss die Heimat nie, denk van Zeit zu Zeit an mich. Für die Gott me liever puur pass auf, auf. Die heut noch sagen, alles is van oben klinkt. En op mijn alten Tag is jeder a Geschenk, Solang de heer God wil, zieht sie unter ons palm. Denn am aller, aller schönsten is de vergiss die Heid Op die. Bis du wieder wieder kommst, sind dir ein liechter Land für die vergiss die Heimat nie, denk von Zeit zu Zeit an mich, für dich Gott mein Lieber pur, pass auf auf. Die Heimat niet, denk van Zeit zu Zeit aan mij. Für die Gott, mijn lieve Pool, pass auf auf die. Für die Gott, mijn lieve Pool, pass auf auf En dat was Andreas Gabalier uit Oostenrijk. Een uh, misschien wel opvolger van uh, Udo Jurgens. Hij maakt ook mooie songs, helemaal zelf geschreven. Uh, wie ook uh, veel uh, werk zelf schrijft is de Nederlandse Wende Snijders. Fantastische artiesten. En hier zingt ze een nummer wat ze niet zelf geschreven heeft... maar wat... Uh, ik denk toch om en nabij de, de 90 jaar oud is, het is het beroemde nummer wat door Jean-Louis Suisse werd gezongen in de 20e en 30er jaren van de vorige eeuw. Mens durft te leven, maar nu vertolkt door Wende Snijders. Heeft maar heel kort, maar een enkele keer. Als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef of hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft Ze geven je raad. Ja, dat was Wende Snijders met een metropoolorkest wat volledig in vorm was. Wat een feest om dit nummer zo te horen vertolken. Dan uh, een andere groep uh, waar ik erg op gesteld ben, die komt uit Ierland. Dat zijn de Dubliners. Uh, Ierse folk music is uh, toch een genre apart... Uh, ik heb het genoeg gehad om een aantal keren in uh, Dublin te zijn. Een lang weekend met vrienden. En uh, dan gezellig van kroeg naar kroeg te lopen. En waar je ook komt, overal komt de muziek je tegemoet. Uh, in diverse bezettingen. En uh, met de overbekende hits die dan uh, de aanwezigen in de kroeg allemaal meezingen. Iets wat op dit moment jammer genoeg uh, niet tot de mogelijkheden behoort. Maar hopelijk... Uh, Volgend jaar of zo, dan uh, zie je ook de kroegen op Temple Bar uh, weer gevuld zijn. Oké, okay, genoeg gepraat. Uh, een beroemd lied over een visverkoopster, een fishmonger, Molly Malone.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 met de trieste story van de fishmonger Molly Malone... die uiteindelijk aan het eind van het lied overlijdt aan hoge koorts. Een uh, nummertje uit Frankrijk weer. Ik zei al, we houden het redelijk Frans ook vandaag... Uh, in het kader van uh, de Tour de France... die vandaag met rustdag zijn laatste week ingaat. Raar om deze tijd van het jaar, maar het is nou helemaal niet anders. Eh... Uh, als zanger heb ik klaarstaan Claude Michel Schoenberg. Hij is vooral als componist beroemd geworden... door uh, het schrijven van de musical Les Misérables... en later Miss Saigon. Dat zijn zijn twee bekendste musicals. Maar hij is ook zeker een goede chansonnier. En hij gaat hier het lied Le Premier Pas vertolken. En dat, dat betekent de eerste stap... en dan zeg ik erachteraan... op de weg van de liefde. Le premier, pan, le premier pas, Claude-Michel Schoenberg. Le premier pas J'aimerais qu'elle fasse le premier pas Je sais Cela ne se fait pas Pourtant, j'aimerais Que ce soit elle qui vienne à moi, car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler. Et ne pas la brusquer Lui dire des mots d'amour Sans savoir en retour Si elle aimera Ou refusera Ce premier pas Le premier pas J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler et vivre chacun de son côté. Je la rencontrerai Au bas de l'escalier Puis, comme tous les jours Où nous ferons Het is idioot. Michel Schoenberg, le premier pas. We gaan door naar Portugal en daar is Christina Branco, mooie zangeres die zingt Sonetto Destruido, oftewel een vernietigend sonnet. Zong van Christina Branco... ...Sonetto Destruido... ...met ook een briljante begeleiding. Prachtig dat snarenwerk. Uh, er is een lied, een heel bekend lied... ...van uh, de American singer-songwriter Bob Dylan. Het komt van zijn uh, derde studioalbum... ...waar hij dat uitbracht uh, in 1964. The Times, They Are A-Changing. Maar deze keer niet van Bob Dylan. Ook... Uh, Judy Collins heeft dit uh, op de plaat gezet en naar die versie gaan we nu luisteren. Come gather round people wherever you are. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If you're talking. Yeah. een mooie uitvoering vind ik van Judy Collins... van die Dylan Classic The Times They Are Changing. Het is tijd voor het tweede nummer van onze artiest van de dag, Paul de Leeuw. Uh, een nummer wat ik erg mooi vind, misschien wel een van zijn mooiste. En dat heeft ook te maken met de manier waarop het gearrangeerd is. Het nummer heet Bij jou en... Het wordt uitgevoerd met een begeleiding van Blazers en het koor van het Leger des Heils. Hij heeft dat volgens mij in de tijd speciaal op een cd gezet om uh, Major Boshart uh, te eren. En uh, nogmaals, ik vind het een heel mooi nummer. Paul de Leeuw, bij jou.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 van de dag, Paul de Leeuw, bij jou met de blazers en het koor van het Leger des Heils. We gaan door weer met wat Duits. Joel Brandstetzer en Vanessa Mai, die er himmel reist af. Ik heb so lang gesucht, wusste niet woheen Wusste nur dat du da draußen bist Volgte jeder Spur, flog met jedem Wind Hab gespürt du bist genau wie ik Hab nur durch trübe Scheiben geschaut, kom tot verschwommen Silhouettensee Das Firmament bleibt kalt en grau wenn meine Farbe feest Und als ich dachte, tiefer kann man nicht fallen. Warst du auf einmal da und dann war alles vorbei. Und der Himmel weist auf Ich hab schon immer gewusst, dass wir es immer begegnen. Und er regnet auf. Sag mir, wo bist du mein ganzes Leben gewesen? spürst du es vor, wie er schlägt? Schreib's an jede fand, jetzt bist du endlich da. Dein Name leuchtet wie ein Wunderlicht. Ich trag ihn hoch hinauf, zum höchsten Punkt der Stadt. So jeder sehen, dass du mein Wunder bist. Ich sing aus Funk. Ich singe deine Melodie. Ich kann aus Amon noch nicht sein. Die verkeren we niet van. Was du, du auf einmal war alles voorbij. En de Himmel reist op. Ik heb schon immer gewusst, dat we ons irgendwann begeven. En de Regen Ik ben al nooit gewust dat we ons begegnen en de regen hört auf Sag mir, me, waar was zo mijn hele leven ongunfineerd. du je auf, wie zijn, we zijn, Alles zijn, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn, we reist we zijn, we regen we zijn, we zijn, we Joël Brandenste en Vanessa Mai. Ja, ik heb wat nieuws net vrijdag uitgekomen. De nieuwste single van Nick en Simon... in de stijl van Simon en Garfunkel. Oostenwind. Ik wil niet wennen aan mijn winterjas... Maar nu is het strand verlaten, te snijden koud. Niemand die ziet wat ik bij me houd en liever voor me haalt. Over mijn leven waait het oosten in. We komen over. Ik laat pas mijn handen dicht. En zijn mijn zorgen om enkel een kleinigheid. Voor de wind meegenomen naar verleden tijd. In vergetelheid. Over mijn leven waait de oostenwind. November zie ik somber in. Hij hiel me vooruit, maar pas Single van Nick en Simon Oosterwind. En tot aan het nieuws en de boodschappen... Moor Schuman met Le Lac Majeur. Tot na de nieuwsberichten. Il neige sur le Lac Majeur. lire et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien